12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, ik praat zo met de nieuwe ochtendman van BNN Nieuwsradio. Het is Tom van het Hek. Verdere mediaforum met Jacobine Geel en Johan Frits. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Donald Megens. Goedemiddag. Osse vleesverwerker zelden failliet verklaard. Ongebruikte belminuten moeten langer houdbaar worden, vindt de Consumentenbond. En de Londen Marathon houdt veiligheidsprocedures tegen het licht na de aanslag in Boston. Geleidelijk wordt het vanmiddag bewolkt, op veel plaatsen is het droog... maar in het zuidwesten en noorden zou het nog wat kunnen regenen. Het wordt 15 graden in het noordwesten, 18 graden in het zuidoosten. Morgen blijft het bewolkt, dan wordt het in het zuiden opnieuw 20 graden. Vleesverwerker Celte uit Os is vanochtend failliet verklaard. Eigenaar Willy Celte wordt ervan verdacht gesjoemeld te hebben met vlees. Hij zou paardenvlees als rundvlees hebben verkocht. Theo Verbrugge bij de rechtbank in Den Bosch. Theo, waarom is hij failliet verklaard? Naar nou, twee werknemers die wilden graag dat Zelte failliet zou gaan. Want die werken al maanden bij het bedrijf zonder betaald te worden. En zolang het bedrijf niet failliet is, kunnen ze geen uitkering aanvragen. Dus die twee werknemers zeiden van. Verklaar een failliet, dan kunnen wij een uitkering krijgen. En dat vond de rechter terecht. Zelte um, overigens zelf was er niet bij uh, vanochtend. Hmm. Dan werkten er ook veel uh, Poolse werknemers bij Zelte uh, bij in Os. Wat betekent het voor hen? Ja, nou, dat is een stuk lastiger. Want veel Polen, er waren er zo'n 85 die daar werkten.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 De extra bezuiniging van 4,3 miljard euro voor volgend jaar is wat de FNV betreft van tafel. Dat zei voorzitter Heerts in de Tweede Kamer, waar werkgevers en vakbonden vragen beantwoorden over het sociaal akkoord. Peter Blok was erbij. Komen er nu volgend jaar wel of geen extra bezuinigingen? Volgens FNV-voorzitter Heerts zijn die nu van tafel. Zo zei hij in antwoord op vragen van d 66 van Weijenburg. Ik heb één vraag in deze eerste ronde uh, voor de heer Heerts. En die gaat over het feit dat er toch wel heel veel onduidelijkheid... in de Kamer is ontstaan over dat pakket van bezuinigingen voor 2014. Uh, u heeft tijdens de persconventie aangegeven... dat dat pakket van 4,3 miljard van tafel is. De premier zei dan dat het voorlopig van de baan is. Toen zei de heer Zijlstra, de kans is groot dat het alsnog komt... Dus ik heb eigenlijk de volgende vraag. Is die 4,3 miljard, dat pakket, nu definitief van tafel? Heeft u dat nu afgesproken? En hebt u ook garanties dat die bezuinigingen in augustus... als het gaat om de nullijn in de zorg... of de bezuiniging op het onderwijs niet alsnog komt? Heer Ja, dat pakket is van tafel. Dat hebben wij onderling uh, uh, zowel in de stichting als uh, die avond uh, doorgesproken. En over nieuwe situaties, dan zijn er nieuwe feiten... Daar ga ik verder niet op in. Voor ons is dat pakket van tafel. En ook de nullijn voor medewerkers in de zorg gaat niet meer door, denkt Heerts. Eén misverstand wegnemend. Zaken als de nullijn die nu van tafel is... daar ga ik niet vanuit dat die zomaar terugkomen. Ik hoop oprecht ook, vandaag ook, maar misschien deze week uiterlijk... dat er nog op een andere tafel, de zogenaamde zorgtafel dat daar ook een akkoord op komt. Of dat allemaal echt zo is, is de vraag. Want tegelijkertijd zijn er geen keiharde garanties gegeven door het kabinet. En dus is er nog steeds kans op extra bezuinigingen in 2014. Daarover valt pas deze zomer een besluit. Zo blijkt uit brieven van minister Asje van Sociale Zaken aan de oppositiepartijen. Morgen is in de Tweede Kamer een debat over het sociaal akkoord. De man die zondag in Koevoorde op een rijdende auto schoot, is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het is een 40-jarige inwoner van Koevoorde. Die heeft zich gisteravond zelf gemeld op het politiebureau. De man schoot zondagmiddag vanuit zijn auto op een auto naast hem. Raakte niemand gewond. De identiteit van de schutter was al meteen bekend bij de politie. Maar de man was ondergedoken. De aanleiding voor de schietpartij bij Koevoorde is niet bekend. De Consumentenbond eist van telecomproviders dat ze ongebruikte belminuten, sms'jes en data minstens een jaar houdbaar maken. Uit onderzoek dat de bond heeft laten doen blijkt dat ongeveer 15% van die belminuten, sms'jes en mb's aan data niet wordt opgemaakt. Veel mensen zijn dat niet verbruikte te goed na een maand kwijt, terwijl er wel gewoon voor is betaald. Het gaat om veel geld, zegt een woordvoerster. Nou, dat zijn enorme bedragen. Wij hebben dat uitgerekend uh, op basis van 180.000 rekeningen die we geanalyseerd hebben. Um, en in totaal voor alle mensen die een abonnement hebben met een, uh, met een telefoon, uh, een post bete abonnement um, gaat het om 68 miljoen euro. De Consumentenbond noemt het een absurde situatie. Een pot pindakaas hoef je na een maand ook niet in te leveren als hij nog niet helemaal leeg is, zegt de bond. Dit is het NOS journaal. door Rald de politie en justitie in België hebben tientallen huizen doorzocht in het onderzoek naar Belgen die in Syrië meevechten. Dat gebeurde in Antwerpen en in Brussel. Bij die huiszoekingen is onder andere Fouad Belkacem opgepakt. Zijn voormalig kopstuk van Sharia for Belgium, zegt correspondent Joris van Poppel. Die zat thuis met een enkelband, veroordeeld wegens aanzet tot haat. Maar is nu deze ochtend van zijn bed gelegd en opnieuw gearresteerd. in het kader van onderzoek naar ronselpraktijken. Het federaal pakket in België zegt dat de actie vooral is gericht op zulke ronselaars. De organisatie van de London Marathon gaat alle veiligheidsprocedures... nog eens tegen het licht houden voor komende zondag. Na het drama van gisteren in Boston, waarbij drie doden vielen... en ruim 130 mensen gewond raakten bij een dubbele bomaanslag... is de politie in Londen extra alert. Correspondent Arjen van der Horst nu in Londen. Arjen, um, is er over nagedacht om die hele marathon maar af te gelasten? Nee, die marathon gaat gewoon door. Dat heeft de organisatie ook vandaag weer verzekerd. Maar wel, inderdaad, gaan ze alle veiligheidsmaatregelen nog eens een keer doornemen naar wat er nu in Boston is gebeurd. De Britse autoriteiten willen natuurlijk laten zien... dat ze die veiligheid serieus nemen. Tegelijkertijd wil ze ook iedereen geruststellen. We hebben een enorme ervaring met het organiseren van grote sportevenementen... zei de staatssecretaris van Sport vanochtend. En we weten als geen ander hoe dit veilig laten te verlopen. Ja, want het lijkt me geen makkelijke taak. Je praat over een heel uitgestrekt parcours... waar, de, waar maatregelen genomen moeten worden. Maar ja, de Londen Marathon, daar zijn ze wel, uh, hebben ze natuurlijk al ruime ervaring mee. Zeker ook na de Olympische Spelen van vorig jaar doorgaans... zijn met dit soort evenementen de veiligheidsmaatregelen vrij scherp. En uh, ja, ze, du, dus uh, uh, ze, ze, gaan, ze willen dan ook... wat ze vooral doen met dit soort aankondigen... is de deelnemers geruststellen dat het ook dit keer veilig ja. zal zijn. Ja, ja, en dan hebben ze bovendien morgen in Londen... ook nog de begrafenis van oud-premier Thatcher... Um, ik, ik denk dat er geen enkele agent uh, een snipperdag heeft morgen in, in, uh, in Londen... of de komende dagen. Dat klopt, en dat heeft ook een hoog risico gehalte, de begrafenis morgen. De veiligheidsmaatregelen overigens, die blijven zoals ze zijn... die worden niet verder opgeschroefd, ondanks wat er in uh, Boston is gebeurd. Ja, op Facebook en Twitter zagen we de afgelopen dagen al... dat uh, verschillende protesten zijn aangekondigd tegen de begrafenis. De politie houdt rekening met ongeregeldheden, dus er zal sowieso heel veel politie op straat zijn. Ja. Londen vond het niet nodig om de huidige maatregelen... nog verder aan te scherpen. Ja. Maar wel alle verloven ingetrokken bij, bij de politie in Londen. Alle verloven ingetrokken. Die zal heel veel politie zien op straat. De politie heeft ook proberen contact te leggen... met die groepen die gaan protesteren. Er wordt, is ook wel toestemming gegeven... voor stilzwijgend protest langs de route. Maar er zijn ook groepen, anarchisten... die in andere delen van de stad... wat luidruchtige, luidruchtige protesten hebben aangekondigd. En de politie is bang... Dat dat ook uh, tot ongeregeldheden kan leiden. En vandaar dus die grote aanwezigheid. Arjen van der Horst in Londen, dankjewel. Uitbehandelde patiënten kunnen voortaan versneld toegang krijgen tot experimentele medicijnen. Dat wil althans de organisatie My Tomorrow's. Ze gaan artsen en patiënten in contact brengen met bedrijven die dit soort medicijnen ontwikkelen. Gezondheidsredacteur Rinker van der Brink nu. Goedemiddag Rinker. Goedemiddag. Ja, uh, patiënten die op zoek zijn naar experimentele medicijnen... kunnen die die zelf al niet vinden, dit soort middelen? Ik weet dat er patiënten zijn die een ongeneeslijke ziekte hebben... zoals bijvoorbeeld A... Oei, daar gaat iets niet helemaal goed. Met. Oh, we gaan even naar de telefonische verbinding met Rinke van der Brink. Want die hebben we ook. Dit was een lijnverbinding... die niet helemaal lekker liep aan de telefoon nu, Rinke van der Brink. Rinke. Ja. Ik ja. begin nog een keer met mijn vertel, antwoord. Ja, er zijn nu patiënten met ongeneeslijke ziekten, zoals bijvoorbeeld ALS, een spierziekte, waardoor je uiteindelijk stikt. Die op internet zoeken naar onderzoeken die in de hele wereld aan de gang zijn. en waarbij uh, medicijnen uh, beproefd worden op mensen. die dan via hun arts die medicijnen proberen te krijgen. En deze website-initiatief wil dat gemakkelijker, omdat die dan een overzicht hebben van wat er in de wereld gaande is. Dat gaan ze bij elkaar brengen en brengen dan arts en patiënt met zo'n onderzoeker in pak en beet Nieuw-Zeeland in verbinding. Ja, nou zullen patiënten heel graag uh, die, die medicijnen uh, gaan, gaan opsporen en, en, en vinden. Maar hoe groot is de kans dat ook artsen daaraan zullen meewerken, Rinke? Nou ja, een arts die wil natuurlijk het allerliefst zijn patiënt helpen. Beter maken als het kan en anders zijn lijden verzachten. Dus ik denk dat als artsen uh, weten dat er in uh, Nieuw-Zeeland... een serieus onderzoek gaande is naar een nieuw middel... wat daarop patiënten wordt beproefd... dat die best daaraan zullen willen gaan meewerken. Hmm. Dat verwacht ik eigenlijk wel. Ja, ja. Nou, de, de patiëntenfederatie NPCF, die, die hebben we gesproken... die organisatie is er niet blij mee. Uh, maakt zich zorgen... Uh, omdat patiënten in contact kunnen komen... met medicijnen die niet helemaal getest zijn. En daar zijn ze een beetje bang voor. Snap je dat? Ja, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk de essentie van als je aan een ongeneeslijke ziekte leidt... waar geen medicijnen voor zijn. Die medicijnen worden ooit... Nadat ze op dieren zijn getest, nadat ze op gezonde mensen zijn getest... om te kijken of die niet aan de bijwerkingen van zo'n medicijn uh, overlijden... of heel ziek worden, dan worden ze op patiënten getest. Dat gebeurt met alle medicijnen. En um, dat gebeurt dus ook met deze medicijnen. Zoals ik zei in dat voorbeeld, in Nieuw-Zeeland is dan een dokter een medicijn aan het testen... of een farmaceutisch bedrijf in een onderzoek. En daar zou zo'n patiënt dan vrijwillig aan meegaan doen. En ik denk dat... Um, als je een dodelijke uh, ziekte hebt uh, waarvoor geen enkele oplossing bestaat en er is een kans dat je een middel krijgt wat wat doet, um, ja, dat toch wel aardig wat patiënten daarin geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Dus ik begrijp niet zo heel goed dat standpunt van de patiëntenorganisatie. Je, je grijpt elke strohalm aan natuurlijk. Ik vermoed het, ja. ja, ja. Oké, okay, we, we, we wachten af hoe dit gaat aflopen. Uh, Rinke van der Brink, dankjewel. Tom van het Hek stopt met zijn werk bij de NOS. Hij gaat vanaf juni bij radiozender BNR het ochtendprogramma presenteren. Hij volgt Umberto Tan op. Tom van het Hek werkte sinds 1993 voor de NOS. Hij begon met de presentatie van Het Hek van de Dam op Radio 1. Daarna werd hij presentator van Langs de Lijn op de zondagmiddag. En in de zomer Radio Tour de France. En elke ochtend was hij te horen in het Radio 1-journaal... met zijn analyses van de sport. Zometeen ligt hij zijn overstap naar BNR-Tour... en dat doet hij bij Jurgen van den Berg in lunch van NCAV. Twaalf minuten over twaalf is het. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Osse vleesverwerker Willy Celte is failliet verklaard. Ongebruikte belminuten moeten langer houdbaar worden... vindt de Consumentenbond... En de London Marathon houdt veiligheidsprocedures tegen het licht. Na de aanslag van gisteren in Boston. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 de Nederlandse opera presenteert die Walkuren van Richard Wagner. Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker via dno.nl. Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw stralen.nl Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De makers van de populaire TV-serie Adam en Eva doen aan crowdsourcing. Hoe en wat vertelt regisseur Norbert de Hall zometeen. In het Mediaforum presentator en theoloog Jacobine Geel en cabaretier-columnist Johan Frets. Het gaat onder meer over het plan van het CDA. De partij wil dat op Nederland gerichte buitenlandse TV-zenders zich ook aan de regels van de kijkwijzer houden. Een zender als Fox Live zendt nu bijvoorbeeld smiddags de bloedstollende serie The Walking Dead uit. Do you even know what's going on? Ik woke up in the hospital. Laurie? Laurie! Call! En in de nationale nieuwsquiz zometeen Jan Smulders uit Tilburg. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Ja, Tom van het Hek gaat de NOS verlaten. Vanaf 3 juni is hij de nieuwe ochtendman van BNR Nieuwsradio. Van het Hek werkte sinds 1993 voor NOS Radio, presenteerde vooral langs de lijn en Radio Tour de France. Tom, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jarenlang sportpresentator bij de NOS. Met name bij ja. de radio. Ooit door Ferry de Groot van het hockeyveld geplukt. Ja. De zondagmiddag van Langs de Lijn het vlaggenschip. radio tour, radio Olympia heb je gedaan. Was je een beetje klaar met de sport? Nou, daar zit wel een soort optelsom in van ik heb uh, heel lang sport mogen doen met ontzettend veel plezier. En dat uh, zal altijd een grote passie van me blijven. Maar uh, ik vond het toch ook wel leuk bij die zijstapjes die er in de loop der jaren langskwamen om wat meer met actualiteit en nieuws te doen. Om daar ook wat meer mee te gaan doen. En uh, na de sportzomer van afgelopen jaar, waarin de dingen heel erg door elkaar heen liepen. Toen merkte ik toch wel dat de wens om uh, wat meer te doen dan sport erg groot aan het worden was. Waar Ene Vreulich een soort van uh, rol op de achtergrond speelde. Die is tegenwoordig hoofdredacteur van BNR. Dus uh, ja, dan is de link gauw gelegd. Ja, en het is logisch dat uh, George Freulich die uh, bij de sportzomer een van de bazen was toen hij naar BNR ging, dat uh, via hem dit contact uh, in eerste instantie tot stand is gekomen. Daar hebben we uiteraard een aantal gesprekken over gevoerd, de tijd genomen, rustig een aantal dingen uh, op ons in laten werken. En uiteindelijk het, uh, het besluit genomen waar ik uh, ja, hartstikke blij mee ben uiteindelijk. Ja. Nog even over die sport, hè, want uh, ik weet dat jij bent een enorme wielerliefhebber. Er is de laatste jaren natuurlijk een hoop gebeurd met al die dopingperikelen. Heeft dat ook nog een beetje meegespeeld? Nou, niet zozeer bij het besluit om sport te verlaten... en meer met actualiteiten bezig te gaan houden. Wel eventueel met het besluit van al dan niet richting de Tour de France. Want ik behoor wel bij de teleurgestelden, misschien ook wat naïvelingen... die in dat opzicht teleurgesteld zijn. Ik had wel altijd het gevoel dat er veel gebeurde... maar dat het zo georganiseerd en op zo'n schaal gebeurde... dat heeft mij toch ook wel een beetje verrast. Maar het is op zich niet echt van invloed geweest om dit besluit te nemen. Nee. Je zat ook nog een tijdje aan tafel bij Studio Voetbal, dus tv erbij. Uh, nou ja, Met al die leuke radio dingen laat je niet te veel achter... bij de. En nou ja, in het leven laat je altijd iets achter... op het moment dat je iets anders weer oppakt. En natuurlijk uh, heb ik daarbij prachtige kansen bij de NOS gehad. Hartstikke mooie programma's mogen doen. Olympische Spelen langs de lijn, je zei het zelf al. Dus allemaal uh, hele mooie herinneringen. En uh, aan de andere kant is het ook zo... dat om een uh, ochtendprogramma te mogen doen, drieënhalf uur lang zelf... waarin uh, alle nieuws en actualiteiten langskomen... ja, dat is een heel ander soort uitdaging. En ik laat iets moois achter, maar ik werk ook naar iets heel moois toe, hopelijk. Uh, want uh, als je naar die luistercijfers kijkt... BNR kan dan niet tip aan... Radio 1, zou je kunnen zeggen? Ja, nou ja, als je naar luistercijfers kijkt... dan is daar natuurlijk altijd nog een verschil. En uh, de kunst is om dat verschil <laughs> kleiner te maken, ja. zeg maar. gaan, gaan wij ons best doen doen. Ja. Ik heb met sport ook wel eens heel dik verloren van iemand... en een paar jaar later ervan gewonnen, dus je weet het niet, hè? Ja. Heeft de NOS nog geprobeerd om je binnenboord te houden, Tom? Uh, nou, kijk, ik heb een hele goede uh, band met de NOS. Laat dat helder zijn. We hebben hele goede gesprekken gevoerd in de loop der jaren. Uh, uiteindelijk uh, is men uh, er eerlijk in dat men best uh, gewild had... om nog op de een of andere manier te kijken of er iets mogelijk was. Maar op een gegeven moment vallen de besluiten... en is dat in alle volwassenheid en eerlijkheid met elkaar uh, zo gegaan. En uh, wat dat betreft uh, durf ik ook met opgeheven hoofd... en iedereen recht in de ogen kijken de deur uit te lopen. Ja. En dat zijn ook de reacties die ik vanuit de NOS gelukkig gekregen heb. Nou, maar maar bijvoorbeeld om wat meer nieuws te gaan doen... wat je dus graag wil kennelijk, uh, dat, dat zat er bij de NOS niet... In. Daar zijn wel gesprekken over geweest, maar die zijn uiteindelijk zeg maar uh, doodgebloed. Uh, en, en de sfeer uh, bij uh, BNR waarin dat nieuwsprogramma zich afspeelde... en wat ik daar aan kansen kreeg, die lagen iets anders dan uh, op dat moment bij de NOS. Zeg ja. maar. Je gaat het eind van de voetbalcompetitie nog meemaken bij langs de Lijn... en dan vanaf 3 juni aan de slag bij uh, BNR. Kan je al nu iets meer vertellen over, over die ochtendshow? Hoe die eruit gaat zien daar? Nou ja, kijk, die ochtendshow laat zich vooral leiden natuurlijk uh, door nieuws en actualiteit. Dus het is gewoon wat dat betreft iets... Uh, Waar je, waar je elke dag weer uh, van afwacht van wat zijn de onderwerpen die zich aandienen. Daar komen natuurlijk ook vaste rubrieken in, die zijn er al. Financieel-economisch nieuws speelt een belangrijke rol bij BNR. De ondernemende mens, zoals dat zo mooi uh, heet, dus daar uh, zal het enigszins op gericht zijn. Het zal ook even tijd moeten hebben uh, tussen mijzelf en alle anderen... om daar uh, ja, een soort eigen invulling ook een beetje aan te geven. Maar laat het helder zijn, het gaat niet om mijn show. Het gaat vooral om nieuws en actualiteiten die zich aandienen iedere dag. Ja, wel vroeg opstaan. Vroeg opstaan, uh, Jurgen. Uh, uh, uh, kwart voor vijf de deur uit, geloof ik. Ik moet er nog even niet aan denken. Nee. Nou, geniet er dan nog wel even van. En uh, ja. we wensen je heel veel succes, Tom. Dank je wederzijds. Hoi. Peter Erdevries de Vries gaat een programmareeks maken voor de nieuwe fusieomroep Tros AVRO. Dat meldt de Volkskrant. Voorjaar 2014 is het programma in alle waarschijnlijkheid te zien op tv. Vorig jaar was in het nieuws dat Peter Erdevries de Vries een serie bij de VARA zou gaan maken. De Vries en het productiebedrijf waar hij aan verbonden is, Content Vision, die hebben dus nu gekozen voor Tros AVRO. In augustus wordt er meer bekend over de inhoud van de programmareeks van Peter Erdevries. Vries. Het CDA wil dat buitenlandse tv-zenders zich ook aan de regels van de kijkwijze gaan houden. Dat hoeft niet, maar tot uh, nog toe gebeurde dat altijd wel. Zo zendt RTL uit met een Luxemburgse licentie... maar volgen ze daar wel de regels van die kijkwijze. Andere buitenlandse zenders moeten dat volgens CDA-kamerlid Pieter Heerma ook gaan doen... Op zondag was op Fox Live ongeveer de hele middag de serie The Walking Dead te zien. Een serie over zombies. Volgens de kijkwijze is dat een serie voor 16 jaar en ouder. Die mag pas na 8 uur s avonds worden uitgezonden. CDA vindt dat hierdoor een ongelijk speelveld ontstaat. De ene zender houdt zich wel aan de regels en de andere niet. Er zijn 61 banen verloren bij de VPRO. Dit voorjaar gaat de omroep reorganiseren als gevolg van de bezuinigingen bij de publieke omroep. 200 miljoen euro die werden ingezet door het kabinet Rutte 1. En de reorganisatie bij de VPRO raakt alle afdelingen. Vandaag praat Politiek Den Haag over de extra bezuinigingen. Want er komt nog eens een keer 100 miljoen euro bij. VPRO-directeur Lennart van der Meulen maakt zich ernstige zorgen over. Hij zegt erover dat je een omroep maar één keer in het hart kan raken. Oppositiepartijen staan kennelijk achter de hartenkreet van Van der Meulen. Zij zijn tegen de extra bezuiniging van 100 miljoen euro. Pas in 2014, dan is het zover. Dan wordt de tweede reeks van de serie Adam Eva uitgezonden. De makers gaan voor de nieuwe serie de hulp inroepen van het publiek. Die kunnen namelijk filmpjes insturen. Regisseur Norbert de Hall van Adam en Eva aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Het duurt nog een hele tijd voordat die serie op tv te zien is. Toch hebben jullie nu al de hulp van het publiek uh, ingeroepen. Wat is, het wat is de bedoeling? Nou, het idee is dat uh, elke aflevering begint met een leader, zo'n beginfilmpje. En uh, dat die leader steeds gemaakt wordt naar aanleiding van het thema van de aflevering... En het idee is nu dat wij de mensen vragen om rond dat thema filmpjes in te sturen. En voor de eerste aflevering is het thema pasgeboren baby's. Uh, dus wij vragen iedereen om filmpjes van zijn of haar uh, pasgeboren baby of die van de buren of van zichzelf vroeger uh, op te uploaden op een site. Uh, zodat wij van die filmpjes een selectie kunnen maken en daar de, de lieder van kunnen monteren. Maar dat betekent dus dat je dan je eigen baby terug ziet in de lieder van een van de afleveringen van uh, Adam en Eva? Ja, precies. Nou, dat worden heel veel ja, zo, filmpjes die je binnenkrijgt waarschijnlijk. Ja, dat hoop ik heel erg. Nou, ze hebben we acht verschillende thema's. En, uh, en dan voor elke aflevering maken we zeg maar een nieuwe, een nieuwe leader met beelden... die we hopen te krijgen van uh, mensen uh, die de serie leuk vinden. Ben je al bezig filmpjes te bekijken? Ja. Nou, we zijn er gisteren mee begonnen. Dus de eerste komen nu binnen. Maar ik denk dat we even wachten tot we een, een hele bulk hebben voordat we, ze, voordat we ze gaan kijken. En ondertussen zijn we ook de nieuwe serie aan het draaien. Uh, dus ja, dat kost ook veel van mijn tijd. Ja. Maar wat, als je zo de eerste indruk, wat, wat zit er zo tussen? Heb ja. je ja, heel erg veel. ja nee Het idee is dat we echt een collage maken van allerlei uh, babyshots. Uh, en het idee van de serie is dat we laten zien hoe iedereen met elkaar verbonden is. En dat kunnen we met deze filmpjes natuurlijk nog beter laten zien. Dat al die baby's uiteindelijk ook weer samenkomen in onze serie. pasgeboren is één thema. Kan je die andere ook nog even snel noemen? Ja, straatmuzikanten uh, uh, wordt een thema. Dus uh, uh, verhuizingen is een thema. Dus uh, shots van mensen die aan het verhuizen. Zijn of uh, uh, die elkaar helpen verhuizen, of uh, piano's die omhoog worden gehezen. Nou ja, uh, en op de site staat het per aflevering ook precies uitgelegd hoe. Uh, wat voor soort uh, uh, shots we zoeken. Maar dat mag wel ook, ook een staatsmuzikant in Delftseil zijn, of niet per se in ja, de Anselo. absoluut. Nee, okay. nee, nee, nee, het gaat echt om dat thema. Ja, Met, ja, okay. In een stadsomgeving is wel, uh, midden in een weiland is wat lastiger, maar ja, in een stadsomgeving, <laughs> maar dat mag ook de kern van een dorp zijn, is, uh, is goed genoeg. Oké, okay. de, de, de, de verwachtingen zijn hoog hè, voor de tweede serie. Oh, Die eerste goed. is goed beoordeeld, goed gewaardeerd, goed bekeken ook. Uh, ja, dat, wij zijn vooral heel erg blij dat we een tweede seizoen uh, mogen maken. En we uh, gaan enorm onze best doen al aan die uh, verwachtingen te voldoen. Zitten er nog bijzondere types in? Uh, nieuwe acteurs ofzo die we uh. nog niet kennen? Ja, een hele hoop, want uh, we, we houden de vaste kern, dus Adem, Eva, Harmjan, Dolores, uh, uh, Timo, dus de, de, de vaste kern rond Adem, Eva is gewoon gebleven. Maar in elke aflevering volgen we twee of drie andere verhalen die zich in de stad afspelen en dat wordt elke keer weer door nieuwe acteurs uh, gespeeld. Dus in het totaal zitten er in de tweede seizoen weer 200 nieuwe rollen. Kijk aan. Goed, nou, uh, ook dat is een hoop werk, denk ik, om die mensen uit te zoeken. Pas in 2014 op tv, maar nu kan je er alvast aan meewerken... dus via die uh, filmpjes voor de leaders. Norbert Herhal, dankjewel. Zal ik even nog de naam oh. van de site noemen? Ja, doe nog maar even. Ja, upload.adameva.nl Dat zeg ik, upload.adameva.nl Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Morgen verschijnt het koningsinterview van Marielle Tweebeek en Rieke Nieman. En, en daarom duiken we de hele week in oude interviews met leden van het Koninklijk Huis. In 1980 mocht een verslaggever van de NOS de drie prinsen... Willem-Alexander, Constantijn en Friso interviewen. En dat was een openhartig interview. Jij bent? Alexander. Dat is de oudste. Dat is de oudste? Ja. ja. En jij bent de tweede? Nee, hij is de tweede. Ben jij de tweede? Nee, hij is de tweede. Hij... Ja, Dat weet ik niet. Wie houdt hij me voor echt, de gek? Hij is 12 jaar, hij is elf jaar. Hij is bijna nou, 13 jaar. Hij is 11 jaar. Dus hij houdt, hij houdt u voor de gek. Goed. Ik ben nou 10. Dit is Alexander. Huh? Dit is uh, Frizo. Frizo. En dit is. Constantijn. Goed zo jongens. Nou, jongens, wat. Hoe gaat het op school? Altijd even vragen. Heel goed. Nou, bij mij gaat het tussenin, hè. Bem gaat het wel, bij jou gaat het tussenin. Ja, maar ik hoop dat.. Uh... Komt dit eruit? Klip, er mijn meester die zit en die luistert misschien ook straks? Ja, dus met, die... ik wil niet. Ik, denk dat ik over ga, ik, maar ik ben natuurlijk niet de beste wat <laughs> ja, ik dacht. Ik kan niet, je hoeft er ook niet. <laughs> weet je dat ik helemaal niet geloof wat jij zegt? Oh nee, nee, is maar goed ook. Jullie <laughs> vader en moeder zijn weinig thuis, werken oh. allebei. Ja, ja, ze moeten veel reizen, en maar. Waren. Je vader ook? He? Zijn het vaak. Ja, Die reist ja. ook vaak. Maar ja, ik neem toch aan dat ze wel eens thuis zijn. En leuk met ja. jullie uitgaan, ja, morgen, vakantie. ze proberen alle vrije tijd aan ons te besteden. Ja. Dat vind ik heel aardig van ze. Ja, is het ook. Ze is een hele goede moeder, dus. En een goede vader. Ja. Tja. Mooie beelden ook waren via onze site te zien. Misschien dat we het filmpje nog even kunnen uh, terughalen... en uh, dat je daar nog een paar keer kan bekijken. 1980 dus. Volgens mij was het Al Bent die de prinsen interviewde uh, toen. En of we zo'n interview met de drie prinsesjes krijgen... nu, anno 2013, laten we het hopen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jacobine Geel, NCV-presentator, columnisten en theoloog. Hartelijk welkom. En Johan Fretz is er, cabaretier columnist, onder meer bij de Volkskrant, en alles er, want jij doet nog veel meer dingen, maar <lacht> daar, ja, daar kunnen we een hele uitzending hebben. Um, even een paar dingen. Peter R. Vries, uh, die komt dus terug. Hij gaat een nieuw programma maken voor de fusieomroep Tros en Avro. Kijk jij naar uit, Johan? Nou, ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. Ik vind het sowieso uh, dapper van hem dat hij met een succesformule is gestopt... en uh, hij gaat nu naar de publieke omroep... en volgens mij wil hij ook iets maatschappelijkere dingen gaan doen... wat ook het productiebedrijf eigenlijk bevestigt. Ik ben alleen verrast dat het niet bij de Fara is eigenlijk. Ja, daar dat was inderdaad eerst sprake van. Um, Peter en De Vries terug bij de publieke omroep, want daar is hij volgens mij ooit ook begonnen met. Ik hoopt op De Vries op zondag, maar <laughs> dat, uh, dat is ons niet gegund, <laughs> geloof ik. Nee, een talkshow. Ja, misschien nu het hier weggaat. Ja, toch? Dat kan ja, toch? Ja. ja. Ik bedoel, uh, dat is wel uh, heeft in die zin een beetje. Ik denk dat hij dat altijd wel had trouwens. Maar een dat hybride profiel. Ja. Wou precies. je dat zeggen? Je haalt me de woorden ja. uit de mond. Ja. Bedoel, de laatste tijd profileert hij zich vooral ook als, als uh, wereldverbeteraar. Maar volgens beetje. mij hebben tegenwoordig veel prestatoren een hybride profiel. Wat is een hybride Jij profiel? Nou, dat weet ik niet. Ik ben heel hokvast en honkvast. Maar. Uh, ik vond de overstap van WNL naar Caro en CV ook een verrassende van je Eva Jinek. Dus mm -hmm. dan zou je kunnen zeggen: blijkbaar zijn die grenzen niet meer zo keihard. Nee. In ieder geval niet meer in beton gegoten. Ja. Um, nou ja, nee, hij vraagt wat is een hybride profiel is. Ja, ik snap in de het in wel, deze context. Dat, nou, dat, je, dat je meerdere kanten natuurlijk ja. van jezelf hebt. Ik bedoel, hij, wat, wat, dat is een beetje wat ik ook een beetje met hem heb. Van, hij was natuurlijk de, de ja. crime fighter. Ja. Ja. Maar ja, dat is, dat is ook, ik vind dat ook altijd wel heel Nederlands. Als je, als je dan het één doet, dan vinden mensen het ook raar... dat je dan opeens iets anders gaat doen, terwijl... Uh, ja, een mens is zo grillig. Heeft, uh, Ieder mens heeft meerdere kanten en kwaliteiten. Dus ik ben wel blij eigenlijk juist dat hij ook iets ja. nieuws gaat proberen. Nou ja, maar goed, over die, over, over die kinderen en zo. Ik geloof dat zo'n dochter doet al allerlei dochter, projecten. Ja. En da daardoor is hij er erg bij betrokken geraakt. Ja. Maar dat, dat wisten we eigenlijk nooit zo lang van hem. De nee. laatste tijd uh, laat hij dat steeds meer vallen natuurlijk. Ja, dat, is dat, dat vind ik dan ook wel weer goed. Dat je er niet, uh, op het moment dat je, dat je iets anders doet... dat je daar dan niet ook mee te koop loopt. Dat je altijd, uh, eigenlijk ik me ook heel veel voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dat zou ook een beetje pathetisch zijn. Maar nu hij er iets mee gaat doen, spannend. We hebben hem wel eens horen zeggen dat hij een talkshow wil gaan doen. Is dat wat hij moet gaan doen ook, vind je? Ik denk het niet. Ik vind, ik vind dat hij uh, in uh, ondervragingen... <laughs> dat zijn bijna ondervragingen ook. Te weinig empathie toont misschien voor de mensen die, die hij uh, die die interviewt. Ja. Dus, uh, ik zou, dat, ik zou niet graag tegenover de Vries zitten als gast. Nee, ik, ik, ik, ik denk ook niet dat het heel gezellig wordt. Dat het, <laughs> niet, dat het niet echt een showy programma dan wordt. Nee. Dus, dus iets meer sfeer... Dat, dat heb je wel nodig om zo'n programma te maken. Dus ik zou zeggen, laat hij datgene wat hij goed kan, mensen volgen... een beetje op de huid zitten, dat moet hij wel in enige vorm... Maar niet per se de criminaliteit. Doen. Nee, al. of niet per se. Nee, kan ook op allerlei andere terreinen. We gaan het zien. Uh, binnenkort meer over de plannen die Peter gaat uh, maken. Uh, de programma's met name bij Tros en Avro. Zometeen deel 2 van het uh, Media Forum. Gaan We gaan het natuurlijk hebben over de aanslag daar in Boston... en met name de verslaggeving daarvan. Maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. NOS nationaal, Donald Megens. De FBI sluit niet uit dat de bomaanslag bij de marathon in Boston een terreurdaad was. Autoriteiten hebben nog geen idee in welke richting de daders gezocht moeten worden. En ook niet of ze uit binnen- of buitenland komen. Bij die aanslag gisteren vielen drie doden en raakten 140 mensen gewond. De man die zondag in Coevoorde op een rijdende auto schoot, is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. 40-jarige inwoner van Coevoorde meldde zich gisteravond op het politiebureau. Hij schoot door het raam van zijn auto op een andere bestuurder. Vleesgroothandel Willy Selten in Os is failliet verklaard. Werknemers van het bedrijf hadden het faillissement aangevraagd... omdat ze dan een uitkering kunnen aanvragen. Het bedrijf heeft 50 miljoen kilo rundvlees verspreid... waarvan de herkomst onduidelijk is. Mogelijk zit er paardenvlees tussen. En de Belgische kroonprins Filip en zijn vrouw Mathilde... wonen op 30 april de inhuldiging van Willem-Alexander bij is verliet het Noorse paleis al weten dat kroonprins Hakon... en zijn vrouw Mette Marit de ceremonie ook bij zullen wonen. En eerder was al bekend geworden... dat ook de troonopvolgers van Spanje en Zweden erbij zullen zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Jacobine Geel en Johan Frets. Ja, we moeten het natuurlijk hebben over het nieuws uit de bossen. Gisteravond laat met name werden de actualiteitenrubrieken... De, de nieuwszenders werden beheerst door, uh, door die bomaanslag daar. Uh, drie doden, uh, inmiddels 17 zwaar gewonden nog. Uh, iets van 150 gewone gewonden ook nog. Um, uh, Johan, ja, jou viel op dat, uh, dat het allemaal erg voorzichtig werd uh, gebracht. Nou, dat, uh, de, zeker na Benghazi, waar Obama natuurlijk toch een beetje uh, beschuldigd is... dat hij te snel geoordeeld had over uh, wie het nou gedaan had... is hij hier heel voorzichtig geweest. Hij heeft het geen terreuract uh, genoemd. Het Witte Huis overigens wel in de persverklaring. Maar het viel mij op dat iedereen echt heel voorzichtig is. Het wordt niet meteen gezegd van... dit is waarschijnlijk een terroristische ja. aanslag van Al-Qaeda. of. Er wordt heel erg... ...gewacht tot er, tot er meer duidelijkheid is. En ja. dat vind ik eigenlijk ook wel een goede ontwikkeling. Ja, daar zijn ze nu naar op zoek. Um, ja, En dan uh, heb je tegenwoordig ook de, de sociale media... Ja. ...waar gelijk ook allerlei vreselijke foto's waren. Vreselijk, ja. ja, ja wel heel heftig. Te, te eigenlijk, wat mij betreft. Vind je dat niet kunnen? Ja, ja, het, het, het kan, want het gebeurt. En het gebeurt steeds meer en het is niet tegen te houden. Maar ik, ik, ik denk altijd van het leidt ook wel heel erg af... Van, ...van de horror in het leven van die mensen op dat moment. En... Ja, ik, ik denk het, het het was ook wel een beetje een clash... met inderdaad de enorme terughoudendheid. In, uh, in, in, zeker in speculaties over hoe het zou kunnen zijn gebeurd... en wie het heeft gedaan en wie het zou kunnen gaan opeisen. En dan toch die, die, die gruw en dan ook maar voortdurend benoemen... dat er armen en benen door de lucht ja. vliegen en zo. denk ik, moet dat nou? Aan de andere dat... kant ben je een beetje je eigen filter geworden misschien. Meer dan dat het nieuws normaal je, je nou ja, filter maar dan is maar Dan moet je dus wel sterk in je schoenen staan... Ja. om je eigen filter te kunnen zijn. Om niet zijn. te klikken op het moment nou, dat het je ja. wordt aangereikt. Ja, precies, want het wordt je wel voortdurend aangereikt. Op ja, zou toch liever een redactie daartussen hebben zitten die dat dan bepaalt. En die, die bekijkt of het allemaal kan of niet. Ja, nou, ja. Ja, dat zou ik niet tegen zijn. Ik bedoel, dat de officiële berichten, media... of de officiële stromen, zoals NRC en zo... die, die filteren natuurlijk wel. Maar ja. er zijn ook heel veel mensen die mm -hmm. gewoon hun Posten. beelden... en daar is, dat is niet tegen te houden. Ja. Dat is gewoon niet tegen te houden. Op, op Twitter ook veel vergelijking, hè, bijvoorbeeld met het buitenland. Verslag heeft Jan Eikelboom, die veel in, in Syrië ook zit... Uh, van Nieuwsuur. Hoeveel doden eergisteren, gisteren, gister, vandaag, morgen, overmorgen... et cetera, in Syrië, vraagteken. Ja. En dan zoveel aandacht voor... nou ja, hoe erg ook, maar drie doden ja. in Boston. Ja, dat is nou, wat hij bedoelt. Ik, ik zag dat gisteren veel voorbij komen... en ik heb me daar een beetje over en samen met een aantal andere mensen ook op Twitter... omdat ik het gevoel heb dat dat een soort moralisme is... wat je op dat moment in ieder geval absoluut niet nodig hebt. Ik vind het echt gruwelijk dat Syrië al zo lang... Uh, dat het daar echt oorlog is en dat we daar zo weinig aandacht aan besteden. Maar uh, op het moment dat er nieuws is, binnen een veilige context wordt er opeens uh, een bom ontploft, dan is het logisch dat mensen daar geschrokken op reageren. En dan heeft het op dat moment niet zoveel zin om dat te relativeren of het ene leed met het andere leed te, te ja. gaan vergelijken. Hij, hij ging er later nog op door, hè, Jan Ekelboom. Uh, uh, hij zegt waar, waar het over gaat is dat we helemaal gek worden van een relatief kleine explosie in Amerika, terwijl doden in Syrië ons nauwelijks meer iets kunnen schelen. Maar, zegt hij dan, ik geef toe, elke slachtoffer is even erg. Maar wat, wat vind je van zijn punt, Jacobin? Nou, ik vind dat hij inderdaad op dit moment geen punt heeft. Want het is gewoon, ik bedoel, moeten we dan dus ook uh, niet over Syrië praten, omdat we dan niet over Boston. Ja. Ik bedoel, wat wil hij er precies mee bereiken? Elke dode die valt door geweld uh, van een ander is een vreselijke dode. En die moet je betreuren. En het is goed dat er beelden van zijn in die zin en dat we er ons over opwinden. Plus, de context waarin doden vallen is ook nogal een verschil. En inderdaad, als je zegt een veilige samenleving uh -huh. die bovendien getraumatiseerd is in dit opzicht, waar, waar dit toch wel weer. Ja. heel erg alles uh, oprakelt wat met 9-11 te maken heeft... waar de hele wereld nog altijd niet van is bijgekomen... ja, dan vind ik het echt te snel om ja. na één minuut al zo'n tweet... de wereld in te sturen van, denk eens even aan al die doden in Syrië. Ja. Daar denken we namelijk ook heel vaak aan. Ja. Uh, en was er in dat ook altijd maar zoveel... Mensen, waren er waren maar zoveel mensen die met camera's konden laten zien... wat daar gebeurt als er weer eens een aanslag wordt gepleegd. Misschien dat we ons daar dan ook meer mee bezig zouden nou, houden. Wat je onmiddellijk krijgt is natuurlijk... want nou ja, die marathon was bezig. We mm -hmm. wisten dat daar de Nederlanders aan meededen. Ja. Dus ik, ik geloof 75 deden er mee. We hebben ze ook allemaal wel ergens voorbij zien komen... Mm -hmm. op radio, tv of in ja. de kranten. Uh, altijd op zoek naar het Nederlandse aspect dan? Is ja. dat ook een beetje gek of niet? Nou, nee, nee. Kijk, ik, ik heb, eerst dacht ik altijd al wat... wat alsof het uh, zeg maar erger is dat als een Nederlander doodgaat alsof, dan wanneer iemand anders doodgaat. Maar het is natuurlijk ook een soort... Uh, onze nieuwskanalen zijn er zeg maar ook om te laten weten dat die mensen in veiligheid zijn. He, dus op het moment dat je naar het nieuws kijkt, je hoort dat het in Boston plaatsvindt en iemand die jij kent doet daarmee. Is het fijn dat er via de Nederlandse nieuwskanalen aandacht aan wordt besteed dat die mensen veilig zijn of niet? Dus ik vind dat eigenlijk wel goed, zolang het maar niet een soort uh, sentimenteel uh, melken wordt van Nederlanders, hoe gaat het met jullie Nederlanders? Ja, ja. Ik uh, vind het altijd wel ingewikkeld. Ik, ik zou het niet ingewikkeld vinden als Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld een bericht zou uitlaten gaan van alle Nederlanders ongedeerd oh, ja, ja. of zoiets. Hè, dat je het groep van het is een neutraal informatief kanaal. Maar er zit bij alle andere meldingen toch ook altijd wel iets onder van. Die oh, Gelukkig uit. wij niet. Ja, of, al ja. oh, wat erg, wij wel. Maar weet je? Tegelijkertijd, ja, wil, wil, wil, is ook, dat nou waar en, je het mee moet vergelijken? Maar tegelijkertijd wil je ook ooggetuigen verslagen. En dat, ja, dat kan dan in ieder geval via Nederlanders die daar dus bij aanwezig waren. Ja, maar dat kan toch ook wel via Amerikanen die daarbij aanwezig waren. Dat mm. spreken we ook heel aardig inmiddels. Mm. Engels is. Eh, nog iets anders. NOS-directeur Jan de Jong die twitterde... Uh, bij groot nieuws, zoals dus World Boston... verdwijnen mm. cookies en betaalmuren op diverse bekende nieuwssites... als Sneeuw voor de Zon. Uh, dat is jou ook opgevallen, neem ik aan. Ja. Um, ja, dat is denk ik toch om het, om het algemeen te maken dat iedereen erbij kan en ja. kan zien wat er gebeurt. Nou, ik ben sowieso tegen die cookiewet, dus uh, ik, uh, ik, ik, ik storm er de hele tijd aan. Dus ik ben al lang blij als dat weg is. Uh, Voor mij mag het zo blijven. Ja. Prijzenswaardig, zegt uh, lector journalistiek in Tilburg Alexander Pleiter. Dat dat even weg is. Ja, ja vind ik ook. Ja, ja. Vind ik wel ziek. Nee, er werd in die zin ook wel overwegend redelijk chic op gereageerd. Die terughoudendheid was, was goed, dit was, dit was goed. Ja. En er, wa, er waren wel meer dingen. Ook, ook, er was ook eigenlijk onmiddellijk wel aandacht voor de ongelooflijke bereidheid om elkaar te helpen. Dat werd ook echt benoemd. Ja. vond ik ook goed. Dus, dus, en er, was, er, was, er ging ook echt heel veel welgemene zorg uit mm. naar iedereen die daarbij betrokken was. En die zich daar totaal door aangeslagen voelde. Of het nou een aanslag was of niet. Dus... Dat vond ik allemaal wel eigenlijk wel, ja. Ja, wel, wel prettig. Ja. Wat ik ook frappant vond, was dat er gezegd wordt dat het nogal amateuristisch was. De, hoe de, de, de bompakketjes zijn samengesteld. En dat daardoor wordt vermoed dat het extreem rechts is. Dus kennelijk is extreem rechts wordt geassocieerd met amateurisme. En weinig technisch, vernuft. Ja. Um, we, um, we hoorden het net al even in het Mediensjournaal. Uh, de kijkwijze moet ook gaan gelden voor buitenlandse zenders die zich op uh, Nederland richten. Dat vindt althans het CDA, Jacobin Geel, goed plan. Ja, ik vind het eigenlijk wel volkomen terecht. Waarom niet? Waarom doen ze het eigenlijk nog niet, vraag ik me af. Nou ja, waarschijnlijk omdat ze buitenlandse zenders zijn... en zich op zich niet ja. met die kijkwijze te maken hebben. Nee, maar goed, als je dan toch je realiseert dat je in Nederland gaat uitzenden... en ook weet dat je dat voor een Nederlandse markt gaat doen... dus daar toch ergens mee rekening houdt... Dan lijkt mij dat uh, niet meer dan vanzelfsprekend eigenlijk. Ja. Ja. Uh, het niet makkelijk dat we, te realiseren misschien, maar wel vanzelfsprekend. Het, het voorbeeld dat we lieten horen was The Walking Dead. Ken je, ken je dat toevallig ja, of niet? Ja, ik ben nog niet aan begonnen, maar... Uh, is filmen, dat leuk? Het schijnt fantastisch te zijn. Ik hoor <laughs> heel veel mensen heel enthousiast over. Over, over zombies, hè. eigenlijk is die voor 16 jaar en ouder dus. Ja. Maar op Fox Live overdag te zien, dus als mm -hmm. kinderen dat ook kunnen bekijken. Ja. Um, ja, de, de, de man van het CDA die dit heeft voorgesteld, Heerma, die zegt... Ja, dat is eigenlijk een ongelijk speelveld voor... Mm -hmm omroep hier in Nederland en, en in ieder geval zo'n buitenlandse zender... als Fox Live. Heeft hij ja. punt? Nou, ik vind eigenlijk dat je toch mensen niet te veel moet betuttelen in wat ze doen. En ik vind dat een grote verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. En een kijkwijzer is wel goed dat die er is, maar ik vind het meer een soort richtlijn... waar je als ouder dan naar kan kijken kan denken... oh, dit is dus voor 16 jaar ouder, nou dan laat ik mijn kind daar niet naar kijken. En dat zou sowieso meer zijn wat ik voorsta. Maar dan hebben die ouders die kijkwijzer wel nodig om dat te weten. En dan moet je toch ergens een indicatie geven. Dat is zeker zo. En die kijkwijzer wordt ook steeds betuttelend. Want post bijvoorbeeld Dick Maas, de filmmaker, nog... dat Flodder vroeger alle leeftijden was. Toen was het tien jaar geleden opeens zes jaar een en nu is het twaalf jaar een Dus ik heb ook het idee dat we ook preutser worden... of ook meer vinden dat we een grens moeten trekken. Heeft die kijkwijze zin? Überhaupt. Nou, dat vroeg ik me wel af bij dit plan. Ik dacht, is dat wel eens recent onderzocht? Hoe uh, zeer mensen hun gedrag daardoor nou laten mm -hmm. bepalen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. En dat zou ik wel interessant vinden om te weten. Ja. Want hij wil het zelfs, en dat is natuurlijk nog ingewikkelder... ook voor internet, hè? Ja. En dat is denk ik een, een veld waar je helemaal niet, niet, niet echt makkelijk zulke veel... Daar moeten ouders echt zeggen, nou als we dit niet willen... zetten we er zelf een filter op oh wow. en dan kan ons kind daar niet bij. Maar dat gaat denk ik niet werken en, wa via wat je aanbiedt. En waarom zou daar, daar andere regels voor moeten gelden... voor televisie en, en internet? Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd een lastige vraag. En het gaat ook steeds meer in elkaar over. Dus, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is er niet meer echt een verschil? Ja. Dat is ook zo. Maar toch heb ik nog steeds het gevoel van uh, mijn zoon, in ieder geval van negen, kijkt televisie. Die kan zappen. Ja. En die komt gewoon langs Walking Dead. Die, die, die gaat niet op internet naar dit soort dingen kijken. Dat nee. doet hij gewoon nog niet. Ook omdat het niet interessant is om met zo'n klein schermpje te werken. Als je zo scherm tot je beschikking hebt. Dus, dus dat... Daar zit toch een verschil in, heel praktisch gezien. Je hebt veel vertrouwen in je kind kort. <laughs> ja, inderdaad. En dat is mooi. Uh, nee, ik, heb, uh, ik, nee ik, ik, ik weet dat ik een filter op internet kan zetten. Dus daarin oh, heb ik vertrouwen damn. in mezelf. En ik, ik, vind het, ik, maar ik weet zeker dat hij niet goed had geslapen gisteravond... als hij Walking Dead of zondag, weet ik gewoon wanneer het was, mm. had gezien. Want dat ja. Maar ja, goed, ik zou er zelf al bijna niet van kunnen slaan. Maar ik zou het wel fijn vinden als, als ik het, als ik het s middags gewoon zou kunnen kijken. Als ik het dan, uh, dan wil, wil zien. Misschien <lacht> ja, via internet, via uitzending. Ja, precies. Via de ja, televisie. Maar ik daalde natuurlijk nooit iets illegaals. Nee, nee, we zouden nooit zeggen. doen. Natuurlijk. Laten we nog even worden. hebben over de keuze voor BNR voor de ochtendman. Tom van het Hek gaat dat doen. Presenteerde jarenlang bij NOS Radio. Sinds 1993 aan de NOS verbonden. Ooit door Ferry de Groot van een hockeyveld gehaald. Ja, je kan wel aardig kletsen. Uh, Misschien kan ook een radioprogramma presenteren. Dat werd Het Hek van de Dam. Later presenteerde hij de zondagmiddag van langs lijn, Radio Tour de France, Radio Olympia. Um, en hij zit elke ochtend in het Radio 1-journaal... om de sport een beetje te duiden. Uh, gaat dus nu naar BNR. Goeie keus? Nou, ik, als ik hem net hoor ook in het interview met jou... dan is hij volgens mij heel blij om iets nieuws te gaan doen. En ik denk ook dat hij dat heel goed kan. Ik vind hem ook wel passen bij BNR. Jacobin? Ja, ik, ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat je na zo lang sport... en ik merkte het ja. inderdaad van de zomer, in de, bij de, bij de sportzomer... Dat hij dat, dat hij dat leuk deed en dat hij dat met heel veel plezier deed. Die, die, die crossovers naar een beetje meer actualiteiten dingen. Dus ja, voor hem een hele logische en, en goede stap. En voor BNR, ik denk dat ze er een hele soepele, ervaren presentator aan hebben. Ja. Dus ja. Luisteren jullie naar beneden en, en met name die ochtendshow? Nou, ik, ik ben niet een heel erg grote uh, ochtendmens. Wat dat betreft uh, zou ik als uh, half Surinamer sowieso niet uh, avondtelevisie inruilen voor een ochtendprogramma. Maar uh, ik, vind het, uh, ik vind het moedig dat hij het doet. Nee, ik, ik luister het af en toe wel. En ik, vind, uh, ik vond Umberto de Tan ook altijd heel goed. Maar ik, uh, ik denk dat, hij, uh, dat Tom van Teck dat heel goed uh, gaat uh, opvolgen. Ja. <laughs> ja. Ze roept hier iemand heel hard, dat is ook een Suriname. Umberto Tan, ja. Ja, nee, nou, daar heb ik altijd echt veel bewondering <laughs> voor gehad. Ja, die denkt, ik ben er nu klaar mee. Ik ga lekker voor de banken en de commercials zitten in Brazilië. Maar ze zijn dus blijkbaar wel dol op mensen met een sportachtergrond. Dat zou je misschien kunnen nou, vaststellen. En nou, ja, Toen van het hek is natuurlijk eh? gewoon uit het gooi. Ja. Ja. ja, zeker. Sorry, dat, dat sowieso. Oh. Uh, en een, een opvolger voor hem, want uh, hij uh, was een van de stemmen van Radio Tour de France. Jarenlang. Hoe oh, moet ik dat nu gaan zeggen? Nou ja. Rumi, nou, maar. Nou, ja, ik vind dat jij, we hebben ja. al Diode de Graaf. die, die zit Ik moet doet... ik zeggen dat jij gewoon steeds meer moet gaan doen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, doe ja, ja jij doet al zoveel. Nou, ik ja, heb goed. dat ook vijf jaar gedaan trouwens, ja. Radio Tour de France. Ja, ook helemaal logisch en goed. Ik kan me wel iets vinden, want dat, daarom vroeg ik me dat ook nog even. Als je, als je dat, uh, ik, ik kan me nog zelf die avond herinneren dat Rasmus uit de Tour uh, ging. Die reed toen bij een Nederlandse ploeg. En toen, toen dacht ik ook van, wat, wat voor circus hebben we zitten verslaan? Ja. Dus ik vroeg je me bent, of dat ook bij hem nog mee heeft de de hij, hij draaide er een beetje omheen. Hij vond het wel jammer, maar het was niet de reden. Dus... Wat zou misschien nog mee kunnen spelen. Dat die, die, uh, ja, het wordt lastig denk ik voor de nieuwe presentator... om nou ja, weer vol enthousiasme zo'n ja. radio tour te doen. Terwijl je weet dat daar van alles aan de hand is. Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. Ja, sowieso is het, is, het, is het in die sport al zo lang bezig... dat je je op een gegeven moment afvraagt... Van, is het nog wel mogelijk om... moeten we er ook elke keer weer verontwaardigd over zijn? Want... Of, of is het niet te stijl dat we erkennen dat, ja, dat dat er kennelijk bij die sport er niet uit te ramen is? Ja, maar je wilt als je sport verslaat toch vooral de sport verslaan. En, en eigenlijk moet je nu steeds denken, wat ben ik eigenlijk aan het verslaan? Hè? Ja. Wat voor... Wat, wat voor mechanismen eigenlijk? Nou ja, je wilt, dat is je wilt, toch wilt, wel ingewikkeld. Bij die wielersport ook een beetje mee. en dat hele verhaal. En dat, niet... dat lijden en zo. Precies, en hoe, hoe ja. wordt er nou wel echt geleden? Dat is natuurlijk de eigenlijke vraag dan. Precies, ja, ja. Dat zegt de theoloog dan nog even <laughs> aan het eind. Ik ja. ja. vind het een mooi, mooi moment ja, om de te stoppen vol. Ja. <laughs> <hopen nu. laughs> uh, we gaan het wel zien wie het gaat worden. Uh, jullie bedankt voor de bijdrage aan dit uh, mediaforum. Jacobine Geel en Johan Fretz. We gaan een liedje draaien van Robbie Williams. Want het is lente.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 So oh, no, no, no. Forgot the time feeling petrified when they lived below If you're. Nog weer nieuw werk van hem uit, maar dit is uit 2003 alweer. Robbie Williams en Something Beautiful. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Jan Smulders uit Tilburg, 57 jaar. Is hij directeur van een automatiseringsbedrijf en... Uh fanatiek golfer. Nou, fanatiek, fanatiek. Wat, wat, is handicap? wat is handicap? Nee, daar houden we niet eens bij. Wij spelen negen holes en dan gaan we lekker naar de negentiende. Ik wou net zeggen. Gewoon gezellig doen. En dan de, wat de, de negentiende, dat is gewoon dat het clubhuis. Dat is het uh, clubhuis. Ja, ja, ja. En dan een kopje koffie, een glaasje wijn en een uh, lunch Ja, ja, keurig. Dus, maar, want, het, want het, steeds meer mensen doen dat, hè, dat golven. Ja, maar het is leuk. Je kunt het met z'n tweeën doen. Ik doe het samen met mijn vrouw, met een paar vrienden. Het, uh, je raakt niet buiten adem. Dus het heeft een aantal voordelen om, uh, om dat te spelen. Ja. Je loopt lekker buiten in de natuur. Ja, ja frisse neus halen. Ja, maar, precies. Ja. Uh, nou, we, we gaan de quiz spelen, want daar ja. gaat het wel degelijk om... om die bal, uh, laten we zeggen, in het gaatje te krijgen. Uh, ja, ja, ja. Gisteren was een beetje een gemankeerde uitzending uh, wat betreft de quiz. Althans, maar dat kwam omdat we het meisje echt op het allerlaatste moment hebben opgetrommeld. Die scoorde 28 punten, desondanks. Nou, heel aardig, maar ja. daar... Daar is overheen te komen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Willem-Alexander gaat, net als zijn moeder, ruim 8 ton per jaar verdienen. Belastingvrij. Mensen zijn zo vermogend. Die komen echt niet bij de voedselbank terecht. De nationale nieuwsquiz. Alexander en zijn broers krijgen van hun vader een lesje derde wereldproblematiek. Ik heb eens een keer voorgesteld, één keer per week... Een, alleen maar een bol rijst te eten, omdat er, dat er sommige landen... De bevolking nog van minder per dag van moest leven. Maar ja, dat, dat werd, niet, uh, uh, werd gewoon niet begrepen. Willem-Alexander is nog niet gekroond tot koning... maar er uh, is nu al een discussie losgebarsten... over de jaarlijkse vergoeding die hij krijgt. Welke club is een burgerinitiatief begonnen... om de Tweede Kamer eens naar het salaris... van kroonprins Willem-Alexander te laten kijken? Dat is vraag 1. Ik heb geen idee. Welke club? Nee? Geen idee. Nee. Het Nieuw Republikeins Genootschap. Ja. Ik vinden het salaris van uh, Willem-Alexander exorbitant hoog en uh, hij krijgt nu 825.000 euro per jaar. Zij vinden een salaris van uh, zeg maar, uh, rond de balk en de norm wel genoeg. Vraag 2. Staatssecretaris Wekers vindt dat belastingontwijking, dus niet ontduiking, door het Koninklijk Huis een privézaak is. Hij deed deze uitspraak na een bericht dat een lid van het Koninklijk Huis al jarenlang een constructie gebruikt om belasting te ontwijken. Om welke prinses gaat het hier? Prinses Margriet. En dat is goed. Samen met haar man Pieter van Vollenhoven... hebben ze een groot deel van hun vermogen in een stichting ondergebracht. Zo hoeven hun kinderen en kleinkinderen straks geen erfbelasting te betalen. En dat is een legale constructie voor de goede orde. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor... en u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar hij bij hoort. Je instinct volgen en hard werken. Dat is de kop. Gaat dit over één. ECB-president Draghi geeft dit advies aan Nederlandse studenten. Twee. Voetballer Mark van Bommel blikt terug op zijn carrière... en destilleert er deze wijsheid uit. Of drie. Nicolas Maduro, de nieuwe president van Venezuela... geeft zijn visie op hoe zijn land uit de problemen kan komen. Je instinct volgen en hard werken. De laatste lijkt me niet, maar ik gok op de eerste. Draghi, dus draghi. hè? Ja, is goed. Kop uit de trouw. En volgens hem ja. kan je niet... Uh, plannen om president van de Europese Centrale Bank te worden. Het enige wat je kunt doen is je instinct volgen en hard werken. Vraag 4. Mario Draghi was hier op uitnodiging van Nederlandse economiestudenten. Op welke universiteit sprak hij gisteren? Universiteit van Amsterdam. En dat is goed. En een student noemde dat optreden van Draghi enorm inspirerend. Vraag 5. Een geluidsfragment. Luister goed. Wie is hier aan het woord? Ja, dan komt vervolgens de vraag door. Dan ben ik degene die dan die maatregelen ook moet invoeren... En ook zorg moet voor zorgen in de toekomst... dat ik degene ben niet dat kan doen. Ja, ik denk dat ik dat kan doen op dit moment. Wie is deze man? Staatssecretaris Teven. Hij geeft aan dat hij niet van plan is om af te treden... naar aanleiding van de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov. Die zelfmoord zou het resultaat zijn van een doorgeslagen bureaucratie bij de IND. Vraag 6. Komende donderdag gaat Teven in debat met de Tweede Kamer. Hij gaat er dus zelf van uit dat hij gewoon door mag. Maar welke partij heeft al laten weten zijn uitspraak voorbarig en onverstandig te vinden? D66. Uh, dat is goed. Uh, is dat goed eigenlijk? Ja, dat is goed. Um, eens even kijken. We gaan naar de laatste vraag. Uh, maximaal vier punten te verdienen. En uh, de vraag is heel simpel. We zoeken een onderwerp uit het nieuws. en uh, ja, Wat wordt hier bedoeld? Hè? Dus uh, eerst de aanwijzingen luisteren. Zo gauw u het weet, onmiddellijk stoproepen. En dan zetten wij de teller met de punten ook stop. Daar komen ze. 4. Mijn mensen krijgen met mijn mensen te maken. 3. Mijn werk neemt toe, maar toch moet ik bezuinigen. 2. Werklozen en uitkeringstrekkers zijn bij mij aan het juiste adres. 1. Tot 2018 moet ik het met duizenden banen minder doen. Stop. Het UWV. Ja, dat is hem inderdaad. Het duurde best een beetje lang. Ja. Ja, ben lastig ook niet. Ja, mijn mensen en mijn mensen. Dat was even ja, ja, ja. Um, ja, inderdaad, het UWV, dat is degene, de, de, de organisatie die we zochten. Uh, komen in totaal op uh, zes. Dat betekent dat er zometeen vijf goed moeten zijn om over die 28 heen te komen. <truimert>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 We zijn terug bij Jan Smulders uit Tilburg. 57 jaar, had dus zes net in deel 1 van de quiz. Dat betekent dat er in ieder geval vijf goed moeten zijn... om over die 28 heen te komen. Nou ja, dat zit er gewoon in. We hebben 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag helemaal tot aan de laatste letter. Dan geeft u het antwoord. En als u het antwoord niet weet, zegt u pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke politicus noemt premier Rutte een Chaka-premier? Buma. Dat is goed. De politie in Dordrecht heeft gisteren wat aangetroffen in een koelkast? Een dode aap. Het is goed. Met hoeveel procent is het aantal mensen met een hypotheekachterstand vorig jaar toegenomen? 25 procent. Goed. Welke bank was gisteren het slachtoffer van een cyberaanval? Rabobank. Goed. Vanaf vandaag kun je auto's kopen die rijden op welke brandstof? Uh, waterstof. Ook goed. Welke dieren hebben gisteren een eigen plekje gekregen op het binnenhof? Bijen. Ook goed. Max van den Berg blijft commissaris van de koningin van welke provincie? Groningen. Dat is goed. Welke beroemde klokkentoren zal morgen stil zijn tijdens de uitvaart van Margaret Thatcher? Big Ben. Goed, welk land is na een petitie gestopt met de handel in Ivoor? Pas. Dat is Thailand. Boeren leiden jaarlijks hoeveel miljoen euro schade door wilde dieren? Pas. 96. In welke stad sluiten de gemeente zes prostitutieboten? Utrecht. Dat is goed. Welk land heeft gisteren de financiële huishouding van alle ministers openbaar gemaakt? Frankrijk. Ook dat is goed. Hoe heet de verslaggever die onzedelijk werd betast... toen hij het zicht van een groep uh, fotografen Ru belette? Sorry, Rutger Kastigum. Dat is goed. De prijs van welk edelmetaal staat op het laagste punt in twee jaar? Goud. Goed, in welke Duitse stad is het proces tegen vijf neonaties een week uitgesteld? Was. Dat is in München. Welke artiest krijgt van het Gelderdome rekening voor de inzet van extra bussen? Justin Bieber. Dat is goed. De Partij voor de Dieren is boos op een slager in Leeuwarden die reclame maakt voor zijn broodje met wat voor vlees? Kamelenvlees. Dat is goed. In het centrum van welke plaats is gistermiddag een watertransport overvallen? Best. Op van aan de Rijn. Een olifant heeft in welk land een auto met toeristen omgegooid? Pas. Zuid-Afrika. Welke band kreeg gisteren de prijs voor meest gedraaide single op de publieke radiozenders? Pas. Dat waren de handsome poets. Ja. ja dat waren Nou je zegt. U hebt alle cd's in de kast auto horen. Ja, denk het. <laughs> ik ben blijven hangen in het tijdperk van Pink Floyd ben ik bang. Ja, maar dat is wel mooi. Ja, zeker. Zeker. Uh, ja, Bieber wist u wel inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Uh, 14, goed hè. Uh, en we moesten er 5 zijn, dus daar zitten we dik overheen. Uh, dan komen we op een totaalscore van 84. Ja. En u tegen. neemt dus gelijk de koppositie over. Ja, dat kon niet anders. Valt niet tegen. Ik zou niet zeggen hole-in-one. Nee, nee, zeker niet. aardig op weg in het rondje. Uh, maar er komen nog een paar kandidaten voorbij. Ja. Dus we kijken of dit standhoudt. Is dat zo, dan mag ik u vrijdag 300 euro overmaken. Uh, voorlopig mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Altijd leuk. En een goede reis terug in ieder geval. En wie weet uh, spreken we elkaar uh, vrijdag nog even aan de telefoon... als dit inderdaad de hoogste score blijft. Wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Ga even naar onze site. Hè? Daar kunt u een verkorte versie spelen van de quiz. daar staat ook een manier om, je, om u aan te melden. En wie weet zien we elkaar hier dan een keer in uh, deze studio. Zometeen het internationaal Journaal. Daarna melden wij ons terug met de Werklunch. <middels> Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. CRV. Vrijdagavond van 7 tot 8. Mandjaren. Tips voor de crisis. Topchef Sander Overeinder kookt voor 8,63 euro. Een maaltijd voor een gezin van 4. Bijna gratis boodschappen doen bij het scheiden van de markt. En de grote pindakaastest.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 Vodafone-winkel binnenlopen. Klaar? All you need is Red Business. Het zakelijke alles in één abonnement voor uw mobiel. Ga naar de Vodafone-winkel of kijk op Vodafone.nl slash Red Business. Power to you. Vodafone. Ook bij Belisol kozijnen en deuren is de lente nu echt begonnen. En dat betekent korting knippen tot wel 3000 euro. Dat is nou een goede lenteactie. Korting knippen voor nieuwe kozijnen en deuren van Belisol. Kijk voor alle kortingchecks op Belisol.nl